De Nederlandse basketballers zijn de Europese kampioenschappen begonnen met een zege op Georgië. In het laatste kwart stonden de Georgiërs nog op voorsprong, maar uiteindelijk wist Oranje met 73-72 te winnen. Het is voor het eerst in 25 jaar dat het Nederlands team meedoet aan het EK. En op het WK roeien heeft de vrouwen dubbel vier een bronzen medaille gehaald. Door de prestatie heeft het team zich ook geplaatst voor de Olympische Spelen.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 Is de zomer van ZFM met, met nu de Euro Breakdown? De verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Ik niet meer hier komt hij nummer 3 in spring June December Vertrouwbaar, maar wel origineel. Op drie vorige week Affort samen met Mike Taylor met Something, nummer 2, Nicky Jam, Enrique Iglesias, Elberdan en Adam Lambert natuurlijk met Ghost aan op nummer 1. Deze week beginnen we met de nummer 40 Robin Schulz Met de prachtige single Sugar. De week was in de lijst. Nu alweer gezakt naar een veertigste plek. Robin Schulz met Sugar. En zo hoort dus Robin Schulz het uh, niet alleen. Gelukkig niet. Francesca Yates is erbij. Nummer 39 slaan we over. Dat is de snelste daler van deze week. Kelvin Harris in Disciples, how deep is your love? En wij gaan door met de nummer uh, 38... 13 weken alweer in de lijst 1 plaats gestegen gestegen. is Lost frequencies met reality Today I got a million <middels> Tomorrow I don't know Visions as I go to anywhere I flow sometimes I believe that I'm traditional I can fly, high, I can go.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 Chris Brown. En het duurt niet nog vijf uur hoor, het duurt tot vijf uur deze uitzending hier op ZWM Zandvoort. Daarna kunnen we weer heerlijk gaan genieten van een nieuw seizoen. Zandvoort draait door. Maar eerst gaan we ons opmaken voor de eerste nieuwe binnenkomer van vandaag.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 Make up your mind, what do you mean? Ella Henderson Glitterball, die ze samen met Sigma heeft gemaakt... De heeft in hun vierde week een 33ste plek uh, gehaald. Zo direct een kleine resume van uh, 40 naar 30. Weer gaan we de nummer 30 draaien van uh, Euro deze week. En dat is 5 uh, seconds of summer. Na nou, de zomer is het overbij als ik zo naar buiten kijk. Het uh, stort hard. Qua regen, ik denk als je een shampoootje pakt dat je, en je gaat buiten staan... dat je dan helemaal schoon bent. Hoge drukreiniger uh, doet er niks tegen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 En uh, die heeft mij een mooie uh, instrumentaal uh, nummer gegeven. Maar dan doen we nou maar de echte versie. 5 Seconds of Summer, Fly Away, deze week nummer 30. Een lekkere nummer. Zo direct een kleine resume van 40 naar 30. Maar eerst Fly Away. Seconds, off the fence.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 TV Gelder. Helaas zijn ze wel twee plaatsen gezakt in een zevende week. Van 25 naar 27. Five seconds op Summer. Schist te kleine of hart. Ik blijf een prachtige plaats vinden. Maar het komt denk ik toch echt net zoals een andere single. Dat het echt door instrumenten nog gemaakt is. En niet door computers. Ik doe het ervoor.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 En uh, deze week staat ze op uh, 26... waar meteen de snelste stijger is. En dan heb ik het over Lana Del Rey... met de prachtige, rustige single High by the Beach. Lana Del Rey op uh, 26...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 Nummer uh, 21... Oh nee, 22 sla ik bijna over 16 weken lang in de lijst. Hoe kan ik haar vergeten? Lena met de uh, Traffic Lights. En op nummer 21 dan 5 weken pas in de lijst. One Direction met Drag Me Down. En nummer 20, Louis Notte met Rhythm Inside. Nog steeds een... Uh,